Het bestuur van de school in Zwolle, dat op de vingers is getikt door de onderwijsinspectie, geeft de vrouw toe. De betreffende ICT-opleidingen worden niet meer gegeven. In Duitsland zijn een vrouw van 37 en een jongen van 8 uit Nederland omgekomen. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Een kind van 1 jaar dat vermoedelijk in een kinderwagen zat raakte gewond. Het ongeluk gebeurde in het dorpje Klein Damero, in het oosten van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Of de ongekomen vrouw de moeder van de twee kinderen is is niet duidelijk. In Groot-Brittannië is een hypnoseshow stopgezet omdat de hypnotiseur na een val bewusteloos raakte. Drie mensen die hij net in trans had gebracht bleven in die toestand op het toneel achter. Hypnotiseur David Dees was over een been van een van hen gestruikeld en zelf buiten westen geraakt. Sommige toeschouwers dachten dat dat bij de act hoorde. Totdat ze zagen dat Dees werd weggedragen en er iemand met een EHBO-doos het podium oprende omdat het een tijd duurde voordat deze weer bij kennis was, werd het publiek weggestuurd. Toen de hypnotiseur weer bij was, haalde hij de drie vrijwilligers uit hun trance. Het weer, het is zonnig en warm. In Limburg kan het 30 graden worden. In het noorden en noordwesten blijkt de temperatuur door een frisse noordoostenwind steken rond 20 graden. Morgen mogelijk stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De A12 van Den Haag naar Utrecht is dicht tot 6 uur vanavond tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Er wordt er aan de weg gewerkt en dat levert natuurlijk file op voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van de zeebaard is jouw kracht enorm. Het postvloed, je lange gouden strand. Ik voel weer dat kind, spreeuwend in het zand. Hij, hey, is hey, hey. ik ben niet met volle teuggen. Circuit, strand of de. We staan de sing in Zandvoort op het uh, Gassersplein. En dan zal uh, Van Kessel dit nummer ook tegen horen brengen. De Parool aan de Zee. Zo aan het is, uh, begin van uh, uur 3 alweer. Van zoveel uh, op zaterdag. Ja, derde uur alweer. En uh, daarin onder meer de bioscoopagenda. Want daar zijn we de vorige uur uh, niet naartoe gekomen. Op het nee, veel beginnen. Daar gaan we zo meteen uh, uh, ook mee, uh, uh, weer mee aan het werk. Dus die houdt u nog even te goed. We hebben natuurlijk rond de klok van kwart voor vijftig gedicht van de week. We hebben een moeilijke keuze. We hebben een keuze tussen twee ingezonden gedichten. Uh, maar goed, die ene die we niet doen, die kunnen we altijd de volgende week nog doen Wat gaan we nog meer doen? We gaan natuurlijk uh, rond half vijf praten met Roy van Buringen Want die heeft nieuws over het Kunstfestijn. We gaan natuurlijk nog even schakelen met Joop van Es uh, Op het Hot knotsen begonia toernooi En uh, dat zal rond de klok van half vijf zijn uh, Want dan, uh, dan zijn de penalties uh, uh, aan, de, aan de beurt En kijken hoe dat verloopt We hebben nog wat aantal oproepen En we hebben nog een aantal sportberichten Dus uh, genoeg reden om uh, te blijven luisteren naar ZFM Zaterdag Heel lekkere muziek natuurlijk hier is Love the Sunshine. Hebben we die van de week niet eerder gehoord? Ja, zeker. En waar horen we die natuurlijk? Bij CFM. In de non-stop muziek. Ook lekker om naar te luisteren trouwens. Hou CFM gewoon aan. Nou, dit is ja, lekker. Ja, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nou, ja, dat komt door jullie, hè? Dat komt door jullie gewoon. Jo, <lacht> een beetje positief zijn hoor. Gewoon, dat mag ook wel eens. Ja, oké. Ja, oké, okay. <lacht> okay, nou, dat gaan we maar doen, hè? De Bierskapagenda komt er weer aan. Ja, en dan hebben we het, over het bioscoopprogramma van de Cinema Circus Zandvoort van 2 tot en met 8 juni. En dan hebben we het over speelweek 23. Allereerst De Blijver, Rio, 6 jaar, Nederlands gesproken. Een animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Leuk om met je kinderen naartoe te gaan. En ook een aanrader: Pirates of the Caribbean om Stranger Tides, 12 jaar. Een echt lange film. Kapitein Jack Sparrow en Barbarossa gaan op ontdekkingsreis naar de bron van de eeuwige jeugd. En merken ook dat Blackbeard's dochter ernaar op zoek is. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. Donderdag en dinsdag om kwart voor 7. Fast and Furious 5. Vijfde deel in de Fast and Furious reeks. Waarin de voormalige agent Brian en ontsnappe crimineel Dominique samen aan de verkeerde kant van de wet komen te staan. Donderdag tot en met dinsdags om half 10. En ja hoor, het is weer begin van de maand. Dus dinsdagmiddag is er weer tijd voor Cinema Nostalgie. En dan hebben we weer een gouden klassieker van de Nederlandse film uh, tevoorschijn getoverd. Zeker gekozen. Rivivi in Amsterdam. 107 minuten duurt die film. Het is een Nederlandse film uit 1962 met Maxime Hamel, Johan Kaart en Willy Alberti. Dinsdagmiddag om half twee, koffie, thee, uh, uh, koek en uh, uh, ook in de pauze koffie en thee. Alles wordt perfect verzorgd. Dus een aanrader voor de liefhebbers van uh, boven de vijftig. Cinema, nostalgie, Rivivi. En dan hebben we natuurlijk nog filmclub Simon van Column. Barney's Version. Een, ook een extra lange film. Het is dus een komisch drama naar het boek van Mordecai Richler. Met Paul Giamatti als een, een mintan, min wat nou, is misantroop, ja ja, die symptomen van de ziekte van Alzheimer begint te vertonen. Woensdagavond om half acht. Meer informatie op www.circusantwoord.nl. En hier is weer muziek op de zaterdagmiddag. Rick James en Superfreak.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 De story, de serie van Rick James en de Superfreak, gevolgd door uh, des vrouwelijke plaats van Jimmy Cliff. And we've got sunshine in the music. Ja, zo dadelijk gaan we praten met uh, Joop van Essen. Hij heeft het natuurlijk over die uh, penalty uh, schieten. Daar is het Hotse Knots toernooi uh, hotse -knots, Ja, het bloemkolen toernooi Het bloemkolen toernooi En uh, dat gaan we zo uh, rotten bij half vijf doen Maar eerst nog even wat ander nieuws uh. Ja, zeker Want we, gaan, uh, we zien binnenkort het eerste lustrum tegemoet van Spinning on the Beach Want op zaterdag 18 juni aanstaande Zal bij strandpaviljoen Club Nautique Spinning on the Beach 2011 plaatsvinden Het is het eerste lustrum van dit Groots opgezette evenement Dat Gelden inzamelt voor goede doelen Het is tevens het eerste en een van de grootste in zijn soort. Ook dit jaar zullen er 220 fietsen op het voorterras van Nautique staan. Dit echter, die zijn echter allemaal al vergeven. Naar verwachting zullen er rond de 260 deelnemers hun beste beetje voorzetten. En binnen drie dagen na de openen van de inschrijving waren alle fietsen al verzicht. De stichting Spinning on the Beach is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt om door middel van een Spinning Marathon op het strand zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel. En dit jaar is dat goede de Cleanie Clowns. U bent natuurlijk van harte welkom om daar te komen kijken en ook uw eventueel donaties uh, te doen toekomen. Op 18 juni Spinning on the Beach bij Paviljoen Club Nautique. <tog> Volgens mij gaat er iets niet helemaal goed, hoor. Nou, u roept, wij draaien. Het klinkt, klinkt een beetje, vriend. Dus okay. We doen even een ander plaatje. Oké. Okay. Deze hou je nog wel een keer te goed, hoor. Doen Komt dan. helemaal goed. Emissie maakte is, waaronder de Look of Love. En deze nieuwsjuars voor je draaien. Dat was Poison Aro uit de jaren 80. Ja, en terwijl er nog ruim gevoetbald wordt daar op de voetbalvelden van SV Zandvoort en de penalty sessies nog volledig onder, o, bezig zijn, eh, hebben we met jou weer afgesloten dat uh, we later nog even weer terug hebben. Even gaan voor vijf uur. Ja, even voor vijf uur. Maar goed, genoeg berichten en uh, allereerst nog weer even een oproep voor het volgende. Want mocht u namelijk onder de indruk zijn van die klantvriendelijke winkelier of gastvrije horecaondernemer in Zandvoort, laat dit dan de gemeente weten. U kunt tot 31 juli uw nominaties bekendmaken per mail bij bedrijfsfunctionaris Hille Janssen. Daarna wordt de stand van zaken doorgenomen door een deskundige jury en een winnaar bepaald. De uitslag wordt op 15 september tijdens een ondernemersavond bekendgemaakt. De wisseltruwee, het Haringmeisje, zal dan weer voor een jaar van eigenaar wisselen. Op dit moment staat het Haringmeisje van kunstenares Noor Brandt bij de kaashoek van Corrie van der Maas. Deze ondernemer is in 2010-2011 uitgeroepen tot de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. En luisteraars... Stem op uw ondernemer. Want het is een hartstikke goed ja, stukje PR... voor de zaak in kwestie. Of voor de persoon in kwestie. Dus uh, schroom niet en stem uh, op een van de beste ondernemers in Zandvoort. Bij de gemeente kunt u dat doen. Bij, bij mevrouw Hilly Jansen. Volgend weekend. Dan hebben we het Pinksterweekend, weekend. Uh, Albert-Jan. Ja. kun je weer heel veel leuke dingen gaan doen. Natuurlijk de Pinkster races op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja. Maar je kan ook naar een uh, Pinkster Beach Festival. Vindt allemaal plaats bij Beach Club Ries. Hier aan de boulevard de kaarten in de voorverkoop 20 euro en uh, aan de deur 25 euro en uh, wij hebben nog wat kaarten liggen dus als je het leuk vindt om daarheen te gaan dat kan, gewoon even bellen naar de studio 023 57 31969 023 57 31969 als jij de eerste beller bent, zo dadelijk dan uh, krijg je van ons twee kaarten en dan kan je naar 69 slim bij Beach Club Rees met heel veel leuke DJ's, Corf Fijne Dessel, José, Renshi, Raoul Koelman, Miss Melody, Jurgen, Mike S, Supercel en Dennis van Dutch. Zeker de moeite waard om uh, daarbij aanwezig te zijn. Bel even naar 023 57 31969 en de kaarten zijn helemaal voor jou. When you're alone and life is making you lonely, you go downtown when you've got worries all the night. Bye. Als je lekkere gouden oude muziek wilt horen, luister je natuurlijk ook gewoon naar CFM Zandvoorts. En aankomende maandag weer een aflevering van Cold The CFM, met onze eigen Jan Vries. Daniel Lefferts normaal gesproken, maar die is even afwezig. Dan uh, neem ik zijn plaatsje wel even in. Komt helemaal goed. Dat is wel muziek van ruim voor jouw tijd, hè? Petula Clark. Nou, oh. ja, valt wel mee, hè? Oh, okay. Een beetje mijn geboortejaar ongeveer, toch? Zoiets. 69, 70, iets in die beurt. Zou best kunnen. Ja. Oké. Okay. Rekenen we goed. Aangeschoven is Roy van Buringen. Roy, welkom in de studio. Ja. Roy, jij hebt uh, nieuws over het Kunstfestijn. Ja, we mogen het weer gaan doen. Hartstikke. Kunstfestijn. ja. Wanneer hoorde je dat uh, dat het weer mocht doen? Ja, alweer... Anderhalve maand geleden, maar het ja. is toch weer een garantie pas als je de subsidie op je bankrekening hebt gestort gekregen. En ja. dat is gebeurd. Dus, uh, dus dan gaan we ook begin, meteen beginnen met promotie en de inschrijving. En, uh, Wanneer is het? Ja, 9 juli gaat het plaatsvinden. En niet op het Raadhuisplein, maar op het Kerkplein. Oké? Okay. Uh, ja. De omstandigheden weet iedereen, hè? Overzet trok uh, vorig jaar de stekker eruit, en uh, toen ben ik gaan kijken of ja. is er een mogelijkheid is om het toch weer door te laten gaan, maar dan op een andere plek. Nou, die was er. Dat werd dus het kerkplein en uh, in samenwerking met uh, stichting uh, 1216 Foundation, als ik het goed zeg. Ja. En, ehm. Um, ja, in samenwerking met uh, Maura. En uh, we gaan. Uh, ja, de kunsttijd hier talent hierachter. Dus we gaan heel veel nieuwe, jonge talenten van 7 tot, uh, tot 21 jaar uh, zoeken. Oké, okay, en uh, maakt, is, is het heel breed opgezet? Het maakt niet uit ja, de, uh, welke iedereen richting. Iedereen kent het programma Holland School Talent. Ja. Nou, die richting is het. Het kunstverstijn heeft al, uh, dit is de vierde keer al, Dus vier jaar lang zijn wel bezig, uh, heeft met podiumkunst te maken. Dus het kan leren zijn, het kan iemand op een eenwielfiets zijn, het kan iemand die goed kan zingen zijn, het kan dans zijn, het kan rap zijn, het kan echt alles zijn wat met entertainment op een podium te maken heeft. Oké, okay, en wanneer begint de inschrijving? De inschrijving is vorige week van start gegaan. Ja. En... Uh... Dat uh, kan via wwwonair eventnl Daar staat een heel, mooie, een heel mooie contactpagina. En daar kan je gewoon een mailtje in sturen van ik wil meedoen, naar het, uh, meedoen met het Kunstenstein, En uh, dan uh, krijgt die persoon een, gewoon een inschrijvingsformulier En de nodige informatie voor het kunstverstijn. Dus, uh... Roy, dat uh, kunstverstijn is niet alleen voor uh, Sanforders hè? Nee, kunstenstijn is voor heel uh, Nederland. Iedereen mag meedoen. En um, waarom we daarvoor hebben gekozen is omdat we toch een breed... Uh, uh, um, um, ...iets breed zullen neerzetten op het podium. Dus uh, echt van alles wat willen hebben. En uh, anders krijg je alleen maar zang, alleen maar dans. Uh, je kent het allemaal wel. En wij willen echt dat er van alles wat op het podium is. En, en dat is afgelopen jaren echt gewoon gelukt. We hebben mensen gezien die nu bij Joop van de Ende productie zitten. We hebben mensen gezien die nu een eigen uh, band hebben. We hebben mensen gezien die we bij X-Vector Idols of Popstars tegenkwamen. Opeens van, hé, hey, die heeft meegedaan aan het kunstverstein. En dat is ook leuk... Want die mensen beginnen dan bij het kunstverstijnen als kind. En die worden wat ouder. En die gaan dan meedoen aan dat soort talentenjachten. En dan gaan ze toch ja. een cd'tje uitbrengen. Zo, daar zijn we toch wel trots op. Dus je hebt aantoonbare bewijzen dat mensen dit als een springplan kunnen gebruiken voor hun verdere carrière. Ja, ja zeker weten. En, en daarom vond ik het ook zo jammer dat het overzetten mee stopte. Ze zagen geen, zagen geen belang meer voor het kunstverstijnen in, in de muziekpavioen. Ze wouden professionele talentjacht Kan je af en toe wel wat verwachten van nou die is toch niet zo goed. Dan, dan ja. we hadden we gewoon... Ja. Maar er waren ook wel heel veel mensen die wel goed zijn. En die, die dan toch uh, opeens op huis. Uh, een meisje die kende ik dan niet. En dan kwam uit dat niets op. En die wint gewoon het kunstestein. En nu heb ze zo... Uh, uh, verkijken wat waren er nou uh, 3500 uh, vrienden op hijs, bijvoorbeeld. Zodat het gewoon uh, een meisje van 15 is die uh, een beetje rapt. Oké, okay. okay. okay. ja. maar je, je krijgt natuurlijk ongetwijfeld meerdere aanmeldingen dan dat je plaats hebt. Uh, het dat, dat ligt er een beetje aan per jaar. De, de kunststijl is een zomeractiviteit. zomervakantieactiviteit. Zo hebben we hem ook dit jaar gebracht. En uh, je merkt toch ook wel door de zomervakantie: is dat het toch ietsje minder. Maar we willen dit jaar veranderen. Om de promotie toch wat breder te gaan doen. Ja. Dus. Voordat de kinderen van school hier in Zandvoort, want we willen dit jaar ook wat meer op Zandvoort richten. Wel op het brede publiek, maar ook op Zandvoort. Dus voordat de scholen gaan sluiten vanwege de zomervakantie. krijgen elke kind op een school een flyer mee met het kunstenstein erop. Ja. Want je gaat mij niet vertellen dat Zandvoort geen talent heeft. Want ik ja. dat zie je overal. Zandvoort heeft talent. Ja. Uh, je kan het bijvoorbeeld zien een DJ. maar een groepje een DJ met een skateboard. Ja. Dat is een hele leuke act. Oké, okay. dus, uh, 9 juli is het allemaal op het kerk kerkplein. Ja. En zo, jij durft, uh, Roy, kerkplein. Ja. Ja, vlakbij de kerk hè? Ja. Ja, weet je wel. Oh, de papagaaikooi, ja, en Wij een doek overheen de, Ik bedoel, jij gaat bijna de kerk in, nou, uh, zo'n beetje. <laughs> ja, ik, dat was de eerste, eerste keuzestijn, inderdaad. Toen ik werd de opmerking gemaakt door Johan Berenpoot. Ja. Zegt dat goed, ja? ja. Dat uh, de. Kunstenstein was toen voor het eerst in de muziekpavilioen. Ja, het is een papagaaienkooi. Of een pakietenkooi noemt hij. Daar kan ook een doek overheen. Dat ja. zei hij letterlijk. Nou, dit is vier jaar, naar, dit is de vierde keer en het is nog steeds niet gebeurd. Ja. Dus, uh, en het is allemaal goed gepland met de kerk, met andere evenementen. Kijk. En dat wil ik wel de gemeente meegeven. Van, dat hebben ze echt goed gedaan, want het was vroeger echt wat slechter, dat plannen. Ja. En, en nu zie je dat heel mooi in die evenementenkalender, dat er ja. elk weekend wat te doen is. Het is niet niets, en zo is het ook gegaan. Het is, de gemeente is ook niet, voor niets tweede geworden bij die evenemententoestand. Uh, nee, inderdaad. Uh, toestand. Dus dat is, wordt heel goed uh, begeleid en uh, in, ingedeeld. Dat bedoel ik, jullie krijgen een mooi podium uh, aan het uh, Kerkplein. Ja, en echt podium. We gaan het dus zelf bouwen. Want vroeger hadden we natuurlijk de muziekpaviljoen als podium. En ja, nu zit je dan van ja, wat gaan we dan doen? Nou, een mooi podiumje wordt er gebouwd. Het wordt niet al te groot, maar het wordt gewoon lekker knus. Op het Kerkplein. Met al die leuke horecagelegenheden dus uh, ik, hoop dat ze, ik roep ze ook echt op. Doe alsjeblieft mee met het kunstverstijn. Ja. Want ik zal van de week langskomen met een mooie brief. En dan uh, hoop ik dat iedereen uh, geweldig, uh, het leuk vindt om mee te doen aan het kunstverstijn. Iedereen die uh, mee wil doen kan zich inschrijven uh, via de, de website. www.onair-events.nl Ja. Dat is correct. En uh, kost het nog wat om uh, deel te nee, nemen? deelnemen is helemaal gratis. Lekker zomeractiviteit voor de jongeren. dat is uh, hard nodig hier in Zandvoort. Geweldig. We gaan je volgen, Roy. Dank ja. je. Ja. Dan hoop je nog uh, een paar keer iedereen in de uitzending te spreken natuurlijk. Voordat het uh, kunstverstijn losbarst hier in Zandvoort. Yes. En zo duidelijk veel plezier met je programma trouwens. Ja, ook nog. <laughs> ook nog. Entertainment blijf, voor jou. Blijf gewoon lekker zitten. Hier is Dirty Old Man. Dit was het plaatje van The Three Degrees en you're dirty all man. En dan kijk ik meteen in de ogen van Albert Jan Vos voor het gedicht van de week. Je haren verkleuren en je gezicht verweert. Je hersens vergeten wat je ooit hebt geleerd, maar je ogen die stralen met die lach die beklijft, al ben je mijn naam dan vergeten, ik wil dat je blijft. Wekelijks bij CFM het gedicht zo rond kwart voor vijf. Mocht je ook een gedicht hebben voor ons, laat het weten via redactie.cfmsanvoort.nl Level toe op de Zandvoortse Radio Met Hot Water En slot van dit programma gaat snel nog even over Naar de Jovenest Tot zijn knots toernooi in ja, ja Rob De, de penalty op is Zojuist afgesloten Het is wel een gebied. We waren waarin twee keepers Lutton, die ons alle bekend En dan hebben we nog Robert en Broeke van Harokamo De stront aan Robert Die ook het wil verdedigen. En die, ja alle kennis voor hij stopt een paar mooie ballen. En uh, Luc he, heeft het een, een, iets minder gedaan zoals ik dat uh, netjes zeg. Uiteindelijk uh, is er dan natuurlijk een winnaar gekomen. Het is zo, je neemt uh, op, uh, op beurt uh, een penalty. Um, mis je, uh, dan mag je de volgende ronde niet meedoen. En uh, zo gaat het voort. Nou, de dertiende ronde was dan, er waren er twee over. Dat was uh, Kralingse Veer en DWP. En de eerste bal van Kali VV werd schitterend door gestopt, echt alle kennis voor hem. En de tweede die, die werd aangenomen door DWP, die ging er dan wel in. En dat betekent dat DWP dus de penalty van het de 19e hosflot begonnen heeft en nooit En ik moet even zeggen, penalty, de DWP komt uit sint Johannesga. En waar ligt dat? In Friesland. In Friesland. Friesland. Oké. Okay. Vlakbij Sint-Nicolaas ga. Ja. <laughs> Hoe weet jij dat dan nou weer? Ja. Haha. Maar goed. Nou, dit is nog eens dus over. Ondertussen horen we de vrolijke klanken van uh, Wim Wilmel, de Stamfordse Tysiocchi. En dat is haar namelijk stekers eigenlijk. En die uh, daar gaat dus een een feest komen. Er komt ook nog een band spelen. En ze gaan zo meteen genieten van een uh, heel mooi buffet. Met, uh, met barbecue. Dus, uh, helemaal, helemaal geweldig. En hoeveel teams uh, zijn er ook alweer uh, Joop? Er zijn 16 teams. Waarvan uh, eentje uit Engeland en eentje uit België. Waarme uh, Hertog. En de rest uh, rond uh, Rotterdam, uh, Brabant, uh, Limburg, uh, Amsterdam, uh, Haarlem, Heenstede. Drie uit Friesland. Nou, die kunnen feesten feestje vieren hoor. Is het nou ja, ook zo dat, uh, de, ja, ja. dat die deelnemers van de Hotze Knotze uh, toernooi dat die ook uh, daar uh, slapen ergens? In tenten ofzo? Of? Ja, het merendeel wel. Uh, dus, sommige teams die een pensionnetje een uh, paar teams hier hebben dan, er uh, staat hier een volledige camping met, met caravans erbij en grote tenten, kleine tenten en uh, puttenten, weet ik veel, allemaal tenten. En uh, natuurlijk, is dus anders toen dus ze gaan gewoon naar huis in Heemsteden, die gaat ook gewoon naar huis. Dus uh, ja, is dat dat lijkt me niet meer dan logisch, lang. Nee, lijkt me logisch. Maar in ieder geval een hele gezellige boel daar. En morgen ook weer, ja. hoe laat begint de dag morgen? Morgen 11 uur. Dan moeten ze weer frisse mond en nou. Dat laatste zal het moeilijk worden. Fr fris en vrijdag. <lacht> Ja, ja, een beetje in puntenhoogjes hier en daar. Dat gebeurt zeker. Nou, dat hoort bij zo'n toenaal, ja, Joop. Ja, ja zeker. Dus, nou, helemaal, helemaal leuk. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Ja, graag gedaan. En, en maak er nog een fijne zaterdag af van. En aankomende maandag, dan uh, spreek ik je wel weer. Dan gaan we lekker hele mooie muziek maken. Oké, okay, gaan we doen, Jap. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Hoi, hoi, Dat was van uh, Fares die daar nog wel even doorfeest, denk ik. Ja, en uh, terwijl. Uh, mag ik even nog snel, te, snel korte sportberichtjes. Een kort sportberichtje, ja. tuurlijk. Want de luisteraars, je hebt nog de, de uitslag van de DTM-kwalificatie mij te goed En dat is op de vierde plaats Montara. Dat is verrassend. Die staat vierde. Uh, de derde plaats is Schumacher. Tweede Jarvis. En uh, uh, Paul staat Tomczyk. Dus Audi voor Mercedes. Op deze baan. En dan heb ik het over de Spielbergbaan. Morgen twee uur live te volgen. Vanaf ARD op de televisie. Ja, Wij Rek kunnen het ons niet voorstellen. Maar het regende daar behoorlijk. Daar. Ja, het was ook nog even stilgelegd vanwege de regen. Dan nog even op de dertiende plek. Staat onze Nederlander Renger van der Zanden. Met zijn Mercedes. Hockey Duinbos. Dames is Nederlands kampioen geworden. De tweede wedstrijd wonnen ze in de verlenging. Met 2-1 van Laren. En de finale van de dames. van Roland. Blank is tussen Lee en Skiavonen. Lee won de eerste set met 6-4. En de stand is nu 6-6 in de tweede set. Oké, okay, dat wat betreft uh, dit programma... Zalvoort op zaterdag. Dankjewel weer Robert-Jan. Graag gedaan Rob. En luisteraars, uh, nog een hele fijne zaterdag. Blijf luisteren. En wij zijn de volgende week weer. Tot volgende week. En mocht u willen weten wat het weer gaat doen... www.methelpagina.nl Volgende week is Lex ook weer rond en erbij. Half drie bij ons. Zo meteen entertainment voor you. Veel plezier met dat programma